Deocateersraad met het NOS journaal. Vrijwel alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer doen een gezamenlijke oproep om het debat over asielzoekers te voeren op basis van argumenten. Stop met intimideren en bedreigen, staat boven een ingezonden stuk in de Volkskrant. De politici zijn bezorgd over de toon van de discussie en de diverse dreigementen. In de peilingwijzer van deze maand is de PVV opnieuw de grootste en wint nog eens zes zetels, waarmee de partij uitkomt op 33 tot 37 zetels. Vorige maand won de PVV al zeven zetels. Dit soort stijgingen is ongewoon in de peilingwijzer, die een gewogen gemiddelde is van verschillende peilingen. Uit onderzoek blijkt dat vooral de kiezers van de SP en de VVD overstappen naar de PVV, vooral vanwege de asielzoekers. De kans is groot dat basisscholen en kinderopvang straks gemakkelijker kunnen samenwerken. Nu zijn er allerlei regels die het basisscholen en de buitenschoolse opvang belemmeren om zich bij elkaar te voegen, maar de PVDA wil dat die verdwijnen. De partij wil dat er kindcentra komen waar ouders hun kinderen kunnen brengen voor zowel school als opvang en de VVD steunt dit plan waarschijnlijk. Kinderen in de jeugdzorg krijgen vaak geen passende zorg of die zorg komt niet op tijd doordat gemeenten en jeugdzorgorganisaties te veel bezig zijn met hun eigen belang. Dat zegt de kinderombudsman. Volgens hem kijken alle partijen vooral naar de kosten waardoor kinderen steeds maar worden doorgeschoven en hun ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook zouden ambtenaren vaak op de stoel van de zorgprofessional gaan zitten. Dan nog het weer. In het noorden is het mistig of bewolkt. Later vandaag krijgt bewolking overal de overhand. En dan kan er soms wat lichte regen vallen. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 naar Amsterdam... tussen Voorthuis en Hoeverlaken 4 kilometer. Tussen Hoeverlaken en 1brugge 4. De A4 naar Amsterdam. Langzaam rijden tussen Prins Klausplen en Dorp. Op de A4 vlaardingen 5 kilometer tussen Knoppen Ketelplein en Pernis. Op de A7 gaat het langzaam, Hoornzaandam tussen Purmerend en Weidewormer. Op de A13 de naagrichting richting Rotterdam tussen Knoppen Prins Klausplein en Delft-Noord. En op de A15 rotterdam gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. De nasleep van een ongeluk op de A15 rotterdam europoort tussen Vaanplein en Spijkenisse, 8 kilometer. Alle rijstrokken zijn weer open.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 2015 al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie Capture Effortly That's the way it so naturally.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 Wat diep in is, het, het, ik weet het. Zonder dit,